De burgemeesters maken zich zorgen over de handhaving van de plannen en de verschillen die kunnen ontstaan tussen gemeenten. Burgemeester Wienen van Haarlem vindt het ook verwarrend dat de regering eerst een algeheel vuurwerkverbod afkondigt en vervolgens onder voorwaarden toch weer de deur opent.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 De provincie wil dat de Tweede Kamer ingrijpt. De Duitse politie ondervraagt vanaf maandag de gedupeerden van de bankroof in Gelsenkirchen. Melden Duitse media. Overvallers plunderden vorige maand ruim 3.000 kluisjes van de bank Spaakassen. De politie schat de schade nu nog op zo'n 30 miljoen euro. Persbureau DPA denkt op basis van bronnen binnen de veiligheidsdiensten dat de schade mogelijk boven de 100 miljoen euro uitkomt. Vanaf vandaag kunnen delen van internationale wateren worden aangewezen als beschermd zeereservaat. Dat staat in een wereldwijd oceaanverdrag dat vandaag in werking treedt. De bedoeling is dat in 2030 zo'n 30% van de zee beschermd gebied is. Dat is nu 8%. Dan het weer, zon maar ook bewolking. Het is 8 tot 12 graden. Vanavond en vannacht gaat het licht vriezen in het binnenland. Morgen op veel plaatsen zon en dan wordt het 3 tot 8 graden. Dit was het NMS Journaal.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 Morgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Aflevering 2 alweer in het nieuwe jaar 2026. En als u vandaag voor het eerst inschakelt, een gelukkig nieuwjaar. De allerbeste wensen. Ja, het weer, het is niet om over een spreken. Nou, sommigen vinden het fantastisch. Een mooi sneeuwweer. Nou, ik persoonlijk en ik denk de meeste van u... die hebben iets met keers, eerste kerstdag en tweede kerstdag mag het wit zijn... en daarna moet het gewoon weer weg... Want het lopen, het is niet te doen. Het is glad en straks breek je wat. Maar ja, dat is het begin van het nieuwe jaar. Het is uh, alweer een tijdje geleden dat we zo'n pak sneeuw hebben gehad. En laten we hopen dat het uh, weggaat en helemaal wegblijft. Misschien is het bij u al weg. CFM Zandvoort, lokale omroepen uit de Badplaatsen Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek.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 Met Amsterdam huilt een opname 1964. Luistert u maar. Spader weer beladen in zijn fotoboek. Hele mispochten, maar voor de Danst met haar als op een latere leeftijd doorbrak en ook uh, niet, uh, ja, hij komt uit uh, de goede oude tijd, maar uh, zijn muziek kwam pas veel later uit. U hoorde Arie Paschier met uh, Kleine Vogel. Het is uh, na de jaren 70 maar ik vond het toch zo'n mooie plaat. En uh, ja, ik denk, ik moet hem gewoon draaien. Het past toch een beetje bij het weergetijden. En daarvoor hoorden we Anja met De Laatste Dans. CfM Zandvoorts... De volgende formatie zijn Arno en Gratje. Dat was een Eindhovens zangduo dat, uh, zangduo. dat in 1978 enige tijd succes was met, met het levenslied Papa, ik zie tranen in je ogen. En Gratje, echte naam Grat Holsken, speelde in het lied Een Trieste Vader terwijl het kindersterretje Arno Maas het refrein zong. Door een zetfout op de plaat toe staat het duo ook wel bekend... als Arno en Gratje met een T in plaats van een D. Het nummer haalde, in, uh, haalde de 1e positie in de top 40 in die tijd... en een volgende nummer, Jantjes SOS, kwam niet hoger... dan nummer 30 in de top 40... en nummer 26 in de Nationale Hitparade. Maar deze grote hit, die hoort u nu. Arno en Gratje met Papi, ik zie tranen in uw ogen. Een opname tegen die Papi! Kijk hier heb ik nog een foto. Ze was zo'n lieve vrouw. Ik zal een goed Toen hij geworden is, moeder, hoe oud was mijn vader dan? Toen hij geworden is, uw man. Vader was pas 18 jaar, 18 jaar, ik was er 20. Ik was er 20. Mijn vader was pas 18 jaar, ik was er 20 op een maandje na. Moeder, dan ben ik toch oud genoeg, oud genoeg om te gaan trouwen, om een huisje te bouwen. Moeder, dan ben ik toch oud genoeg om te gaan trouwen al morgen vroeg. Kind was nog geen maand, kutrad, maand kwam ze bij vader aan, kwam ze bij vader aan. Kind was nog geen maand, kutrad kwam ze bij vader al aan, aangechok. Vader, ik heb, zo'n kwaaien man, kwaaien man, hij doet mij niets dan slaan, hij doet mij niets dan slaan. Vader, ik heb zo'n kwaaie man. Hij doet mij niet nou stoppen en slaan. Vader nam de bezemstok, bezemstok. Sloeg er zijn dochter mee. Sloeg er zijn dochter mee. Vader nam de bezemstok. Sloeg er zijn dochter mee op haar kop. Waar dus kijk toch uit mijn slaan, uit mijn slaan, zal naar mijn man toe gaan. Zal naar mijn man toe gaan. Waar dus kijk toch uit mijn slaan, zal naar mijn kwade man toe gaan. Toen ze bij haar man aankwam, man aankwam, moest zij de deur weer uit. Moest zij de deur weer uit. Toen ze bij haar man aankwam, moest hij de deur weer uit van Jan. Was ik toch maar met chef getrouwd, chef getrouwd, die nog steeds van me houdt. Die nog steeds van me houdt. Was ik toch maar met chef getrouwd, die nog steeds heel veel van me houdt.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 En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Daar bedank we hem hartelijk voor. En zojuist hoorde u Astrid Nijgen met Ik doe wat ik doe. En daarvoor uh, Balkanto met Moeder mag ik trouwen gaan. En de volgende plaat is uh, ja, uit 1984. Het is Siske de Rat. Een Nederlandse film uit 1984 gebaseerd op de boeken Siske de Rat. En Siske groeit op uit de Siske-trilogie van uh, Piet Bakker. Het boek werd al eerder uh, verfilmd in 1955. En in 2007 kwam er een musical uit waarin de hele Trigoli verteld wordt... En en uh, ja, de artiest toentijd was uh, Danny de Munk. En uh, hij speelde Siska de Rat in de musical. En uh, u hoort hem nu. En ook in de film. Ik voel me zo verdomd alleen. Luistert u maar. Graag toch allemaal.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 Het was Voortak met Sonja. En we gaan door met de Wico's. Een amusementorkest uit uh, Friesland. Werd in 1969 opgericht door accordeonist en uh, boer Kobus Algra... uit uh, Benaldum. Samen met zangeres Witske Troeke... en drummer Simon uh, Krompa... Kronkamp moet ik zeggen. De groepsname is een samenvoeging van Wie van Wietzke, Co van Kobus en S van Seimen. En in 1977 werd er toen 16-jarige Happy Himstra zangeres van de groep. En rond die tijd tekenden de Wico's een platencontract en scoorden ze hun eerste hit. En hoort ze nu de Wico's met Ik zal nooit meer een traan om je laten. Ik Ja, maar is nog steeds van zes klaar. Karate is haar liefste sport. In de deuren gaat het hard. Als zij weer aan de bekker gaat, kun je het horen op de straat. Ja, pas dan op zij de marathon. En vliegt nog iedereen in de ballon. Vorige week was zij wat ziek, raakte even in paniek. Ze moest op bed met Dammen. En daar hoop ik na Banana's porine lief zij. Yeah! yeah. Van trimmen word ik depressief Het liefste zit ik in de tuin Met het zonnetje op mijn kruin Gelukkig zijn, dat is voor mij Een lekker bordje rijst te vrij Of spelen op de zon met mijn trein Ik heb altijd al stations op in de zee Een pet is zo in gouden rand Een roodwit bordje in je hand De trein die moet op tijd zijn Dus geef ik gauw een tijd zijn Om fluit te mogen blijven Breng mij in extase, ja. Yeah. Oh, wat is het toch vreemd? Om gelukkig te vreemd. Een schip is weer naar zee gegaan, een zeemansvrouw blijft eenzaam staan. Ze duurt nog heel lang in het verschiet en het is al zingt de wind dit lied. Een zeemansvrouw zal vast niet klagen, al neemt een schip haar man weer mee. Ze zal haar lood in stilte dragen en blijft hem trouw in wel en weer. Een zeemansvrouw vindt altijd nieuwe kracht, omdat ze weet dat straks een weerzien wacht. Een zeeman dekt voor geen orkan en heeft zijn maat die naast hem staan Zijn vrouw slaat zich door het leven heen, maar meestal staat ze zo alleen. Een zeeman's vrouw zal vast niet klagen, al neemt een schip haar man weer mee. Ze zal haar. Vindt altijd nieuwe kracht, omdat ze weet dat straks ze weer zien wat. Ja, en dat was een opname in 1958. Het waren de meeuwen. Met Zeemansvrouw. En daarvoor horen we de welbekende Dolf Brouwers. Met oh, wat is het nog fijn om gelukkig te zijn. En ja, in deze tijd zou je nooit verwachten dat zulke mensen muziek kunnen maken. Maar hij heeft het toch gepresteerd. Hè. De volgende artiest is Eddie Wally, Artiest eraan van Eduard René van der Wallen. Geboren in uh, Zelzatte op 12 juli 1932. En al daar overleden op 6 februari 2016. Was een Belgische zanger die bekend stond voor zijn hits als... Sherry uit 1966, Dans met mij, de laatste tango. Dat was een jaar later, 19, nee, nee, dat was een paar jaar later, 1969. En ik spring uit de vliegmachine uit 1987. En Dans Mi Amor uit 2003, dat waren eigenlijk zijn grootste hits. En die allereerste hit, zijn grote hit uit 1966, die hoort u nu. En die valt met Sherry. Sherry. Sherry.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 Met Sherry en als we op de klok kijken zien we dat het al bijna weer tijd is voor ZFM Jazz. En natuurlijk het nieuws en weer, wat gaat dat ons brengen. Hopelijk niet meer sneeuw, dat het nu gewoon voorbij is en dat de temperatuur ook weer een beetje omhoog mogen. ZFM Zandvoort, lokaal omroepen uit de badplaats Zandvoort. Dit was Zandvoort uit Zandvoort, als u het gemist heeft. Op zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En uiteraard bedankt nog eventjes Kort Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Ik laat u achter met een opname uit 1963... Iere schert in mijn met Grand Gala Hudiski. En ik zeg een heel fijn weekend, een fijne zondag. En misschien tot een andere keer. Tot ziens. Ik heb eer voor jouw gehaald. Zij bekronen je lieve. Zin. Zij verzachten de sporen. Der Na een leven van bergen en licht, ik heb er Liefde, oude mensen met hun diep doorploegd gelaat, heeft mijn hart een vrij deurtje dat altijd mijn ogen staat, omdat hen het harde leven, zowel eet als en bracht. Hebben ze. Ik heb eer voor jouw vrede, ze haal. Zij de je lieve gezicht. Zij verzachten. Here Uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het man van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Het ware aan inschakeling van historische feiten en witte En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM's... ZFM, FM met het nieuws van 2 uur